Vanaf maandag en win een wintersport naar val Thorens, Frankrijk. Hielke Boersma. Hoi, Hielke. Your life. Your life. Is... Welkom terug bij de vrijdagmiddagborrel die al bezig is sinds 6 uur vanochtend. Dit is de Slammix Marathon. Met nu een uur lang in de mix Vintage Culture. Als je denkt aan de grootste DJ's ter wereld, dan denk je aan Nederland. Je denkt misschien aan Zweden, aan de UK, in de Verenigde Staten. Ook een hoop top DJ's, maar je zou misschien niet denken aan Paraguay. Toch bewees deze man dat er ook heel veel uh, muzikaal, elektronisch danstalent uit Paraguay komt. Zijn echte naam is Lucas Rafael Ruiz, Español En je kent hem beter als Vintage Culture, opgegroeid in Paraguay... Daarna vooroverdij daar ook Brazilië en daarna de rest van de wereld. En we vinden het fijn dat hij bij ons is. Diepe housebeats in zijn set tot vijf uur. Jorden Fitness Culture en Week. Zometeen Lufthaus. En ook Chris Avantgarde komt eraan naar Hunter. Hier is Enya. In de set van Fitness Culture in de Slam Mix Marathon. Categorie. Zweven is leven. Lufthaus. Ringo, de Miss Monique Remix, hoor je. In de set van Vintage Culture in de Slamix Marathon. Lotte die stuurt in de Slam App. Hé hey, ik ben onderweg naar het uh, mooie hoge Groningen. Hey wat leuk. Dat is een van de mooiste steden van Nederland. Heel toevallig kom ik er ook uh, vandaan. En daar is Joris van de gestuurd, Lotte. Waar moet ik heen, zegt ze? Ja, ik zat net even de line-up te kijken voor Eurosonic Noorslag. Ik ga er zelf ook heen. Het mooie vind ik altijd, je hebt geen idee wie er staat. Weet je? Als je het allemaal namen dan denk je van, nou geen idee. Maar het schijnt dus dat dan de nieuwe Dua Lipa er rondloopt. Volgens mij een paar jaar geleden stond de Dua Lipa er op te treden. Kende nog niemand haar. Later werd het natuurlijk een van de grootste sterren op uh, planeet aarde. En de nieuwe Dua Lipa's, de nieuwe The Weeknds, de nieuwe Foo Fighters... staan daar vanavond en morgen nog op te treden. Veel plezier daar, Lotte. Slamix Marathon is on-air tot zes uur morgenochtend met de grootste dj's allemaal achter elkaar in de mix. Dit is Vintage Culture tot vijf uur. In de Slam Mix Marathon Tot uh, vijf uur bij ons in de mix Daarna James Hype en ook uh, Olaf Heldens Audio-appie van uh, Arjen in de Slam App Hey, dus jij komt uit Groningen Dat is leuk Want um, na de eurozonding door de slag lust ik meestal wel een eierballetje Ja um, Wat vind je eigenlijk van een eierballetje? Vind je dat een no of vind je dat een go? Laat het weten. weten, willen wel nieuwsgierig eigenlijk Ja, een eierbal, je hoort een hoop mensen over de eierbal hè, Als ze naar Groningen gaan ik heb altijd een beetje het idee dat dat meer een toeristending is. Weet je wel, ik in Groningen, en als ik mijn mede Groningers wel eens spreek, we eten niet heel veel eierballen. Het is een beetje als uh, buitenlanders naar Nederland gaan, dan denken dat wij op klompen lopen, weet je wel. Maar een eierbal, zeker na een nachtje Jorisonic, is gewoon lekker, toch? Gekookt ei, met omheen een beetje ragout, een beetje krui erin. Niks mis mij. Dit is de uh, pre-party van je weekend Slammix Marathon met Fitness Culture tot 5 uur. Maar dan dan dan wave set van Vintage Culture in de Slammix Marathon. Als je erbij bent, laat van je horen via de heb Tommy die stuurt, wat een heerlijke set. Niet erg om op de A50 in de file te staan zouden, hè. is dus goed om te horen. We maken gewoon een feestje van de file met de Slammix Marathon. Lekker aan het sporten in de sportschool. Kom binnen. In Amersfoort staan we aan daar. Ja, vrijdagmiddag is eigenlijk altijd gewoon de beste dag om te gaan sporten, want dat is altijd super rustig. Ik merk zeker die eerste twee weken van het uh, nieuwe jaar: dan heb je allerlei uh, goede voornemen, sporters. Eigenlijk moet je gewoon vrijdagmiddag uh, gaan. Ja, succes daar met sporten, Robin in uh, Amersport, en uh, we staan aan op kantoor. Alleen de helft van de collega's zijn nog over, dat stuurt San in de slam maar me. dat zijn gelijk ook de gezelligste collega's. Dus de koelkast gaat open. De vrijdagmiddagborrel is begonnen en Slam staat natuurlijk aan. Stuurt ze. Uh, echt goed om te horen. Zometeen officieel het weekend beginnen met James Hype vanaf 5 uur met een uur lang Tech House. En dit is Vintage Culture tot 5 uur in de mix. Slam. That's my shit, I'm tripping on acid. That's my shit, I'm trippin' on acid. Snel weer eens uitnodigen, want dan hopen goede reacties er binnengekomen. Zometeen is het 5 uur. Het heilige 5 uur-moment op vrijdag. Dan is je weekend officieel begonnen. En je begint je weekend zoals elke vrijdag. Met James Hype, zometeen een uur lang in de mix. En dit is de laatste minuut van Vintage Culture.